Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tweede overlegronde over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne is voorbij. In Abu Dhabi waren voor de tweede dag op rij gesprekken tussen delegaties uit Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten. Daarbij zou onder meer worden gesproken over grondgebied. Het is niet bekend of het overleg iets heeft opgeleverd. Ook is niet duidelijk of er later wordt verder gepraat. Italië is het niet eens met de vrijlating van de uitbater van het Zwitserse café, waar in de Nieuwjaarsnacht een grote brand was. Het land heeft de ambassadeur in Zwitserland teruggeroepen voor overleg. Bij de brand in Cran-Montana kwamen zes Italianen om. Ook raakten tien Italianen gewond. De café-eigenaar is vrijgelaten in afwachting van zijn zaak. Italië vindt dat dus onterecht. Volgens het land bestaat het gevaar dat hij op de vlucht slaat en dat bewijsmateriaal in gevaar komt.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 Oud-politicus Jan-Nico Scholten is overleden, dat meldt zijn familie. Hij was in de jaren 70 en 80 Tweede Kamerlid. Eerst voor de gereformeerde ARP, later voor het CDA, waarin die partij opging. Scholten botste vaak met de CDA-leiding. Zo verzet hij zich tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. In de jaren 80 en 90 was hij voorzitter van Vluchtelingenwerk... en eind jaren 90 was hij nog Eerste Kamerlid voor de PvdA... waarna hij was overgestapt. Jan-Nico Scholten was 93 jaar... Van het weer in het noorden en het noordoosten op veel plaatsen dus glad door ijzel In Groningen en Drenthe geldt code oranje. Ook kan in het noorden en het oosten sneeuw vallen bij minima rond het vriespunt. In andere delen van het land veel zon. Het is daar 4 tot 9 graden. En morgen overwegend droog bij 0 tot 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Te llamas niet desde que te vi supe que eras wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik pum niet wat ik moet doen. Ik weet que wat ik moet doen. Ik la niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat pum moet doen. lo que sea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 I'm in Ireland. Every me, go, me never left far at all. Yeah. You said that I me at the Ram Dance Manor, no. uh. it in a in a uh. You never know, said that I miscalled me at the boom shop. I, I never laid down flat in a one cardboard box. So you said that me Yankee, I'm reaching out. in a moe, I'm going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 vaak ook al klaar en dan beginnen wij gewoon. En dan meestal zie je die band even invallen en dan spelen we ons even warm. En dat is ook wel een beetje de rol van de bassist. Wel gaaf om dat te doen. Het is heerlijk. En ik zeg altijd, als ik dat niet meer doe, ik vind het burgemeesterschap geweldig. En ik moet zeggen dat ik redelijk mijn tijd erin kwijt kan. Maar ik zeg altijd, als ik geen muziek meer maak, dan lig ik of tussen zes planken of ik ben heel ernstig ziek. Maar dat ga ik mijn hele leven doen. Oké, dankjewel. Graag gedaan.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 See my dear It's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 Looking for reasons Day in, day out Trying too hard He's trying too hard Moving in circles to De oude platenkoffer van Rob heb ik hem even gehaald. Uh, deze ziel van de Thompson Queens. En You Take Me Up. Leuk om uh, die uh, platen weer eens uh, te draaien op de radio. Het is, uh, nou, dat zijn we netjes op tijd. Precies half vier. Lekker. Hier zijn de evenementen met uh, Richard Buitheek. Ja, we beginnen met een uh, voorstelling in Theater De Krocht. Uh, dat is de Haarlemse band Rooftop. Dat was van gehoord, Rob.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 I'm <laughs>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 En uh, die is een 48, dus dat, ja, die, dat, is, dat gaat maar eerder eerder gebaseerd raken als je jong bent. En die is vervangen door Nightshake als team. Verder uh, doen er vandaag weer nog dus vier hele, hele jongelingen mee, Levi van Fierse. Keilo van Schagen en Dino Bouchel. Dus we hebben een meerman ook op. Die Meerman, dus we hebben echt vier, vier hele jongetjes die nog, heen, nog geen 18 zijn denk ik. Of net 18.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 Het is eigenlijk meer dan wat ik had verwacht. De, nou ja, ik had wel gehoopt natuurlijk, en, maar het is toch wel uh, ja, geslaagd. Ja, het is niet je eerste jam sessie, is het een groter verschil met je met de ja, vorige? Zeker, want we hadden nooit geen publiek ten eerste. En ten tweede kwamen de meeste kandidaten uit mijn eigen vriendenkring. En ik we met een man of zeven, soms in het ergste geval, meestal wat nog eens elf mensen of zo bijvoorbeeld.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 En die hebben ons een beetje uit, uh, gered uit de uh, ja. misère. Zeg Wim, nou heb je, het eerste uur zit erop. En je hebt denk ik dan nog wel wat te wensen. Straks nog een beetje jammen misschien met elkaar. Maar voor de volgende maand, want over een maand is het weer. Het is elke vrijdag, ja. vierde vrijdag van de maand. Ja. Wat, wat zou je dan nog graag willen? Nou, ik, ik, de, hoe we het gaan benaderen, dat is eventjes nog... Uh, ik heb al, ik had, waren drie nummers en dan wilden we er weer drie nummers bij doen. En dan, dan kom je op zes nummers. En dan oh ja. weer drie nummers bij en dan heb je negen nummers. En zo gaat het groeien, groeien. Maar misschien dat, dat iedereen ook een beetje in zijn eigen dingetje kan doen. En dat je, want als we straks bij de krocht staan, kunnen we ook niet met z'n vijftien op, op het podium uh, allemaal één liedje gaan brengen. Bij de krocht? Uh, ja, dat in december hebben we een optreden bij. Oh ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik, en ik hoor ook fluisteren dat er misschien een nieuw Unicum er ook nog bij zit. Ja, dat inderdaad, ja, dus daar, daar kwam Martijn kwam op het idee. En dat is wel iets wat enigszins uitvoerbaar is, dus waarom niet? Ja.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 van de, van de nieuwe unicomers, dan, zou maar zeggen. En ook hun begeleiding was heel erg goed. Ja, ja. Daar waren allemaal mensen mee bezig die dat uh, verstand van hadden. Oké, okay, Wim, nou veel succes. Ja, Nog vanavond ja. en we spreken ja. elkaar weer. En, afgesproken, doen we. <laughs> ja, dat was uh, Wim Dekuis uh, van de Jam sessies. En hij sprak over Martijn uh, Rademaker. Nou, daar komen we straks op terug. Want uh, ook uh, Martijn Rademaker heeft uh, ook gesproken in het uh, derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zaterdag.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 You've been running Hiding much too long You know it's just your foolish man Baby, hey, love Got me on my knees, baby darling, be with Darling, won't you ease my money To lead you, you're a man.